En weer gingen het gefluister in de naden, de huur die de koude winden borduren, gewezens die raken alles aan, bevriezen de rivier, Glitterdingen dingen op het veld, trekken door de velden, de paarden die trekken met een bries van stom zonder te veel geweld, gewild verschuift de kar en hier goed verpakt, het doel in zich, warme ogen zachte woorden.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 Langzaam ontdooit alles tot weleer, tot weleer. voorbij de koude, de warme handen die ons vinden. En langzaam ontdooit alles tot weleer. Langzaam ontdooit alles tot weleer, tot weleer. Dat de zon ons zegenen zou, Stop tijd voor zegen zevenen zal, zal diep dieper drinkt het door In de ziel krijg je bed dat zo ontvierd Trekken door de velden de paarden die trekken met een bries van stoom Zonder te veel gewuld verschuift de kar Een koets hier goed verpakt het doel in zicht Warme ogen zachte woorden we drinken door in de ziel De paarden die trekken met een bries van stoom, zonder te veel geweld.